De Taiwanese LCD-maker EU Optronics heeft in Amerika een boete van 500 miljoen dollar gekregen wegens het maken van prijsafspraken. Ook moeten twee ex-topmannen drie jaar de cel in. EU Optronics maakte met zeven bedrijven van 2001 tot 2006 prijsafspraken over LCD-schermen. Die werden daardoor onnodig duur voor afnemers als Apple en Dell. De straffen zijn lager dan de eis van het OM, onder meer omdat de topmannen volgens de rechter niet aan zelfverrijking deden.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 Dan het weer bewolkt en in het noorden wat lichte regen of motregen. Ook de rest van de dag overwegend bewolkt. En ook dan in het noorden kans op regen. Het wordt maximaal 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is één melding, nog altijd die één op de N7 Groningen richting Duitse grens. Die is tussen Groningen-Oostenpoort en Euvelgunnen dicht. En dat is vanwege wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel onbeantwoorde vragen gehad. En het komt, denk ik, doordat ik het telefoonnummer niet meer zo vaak noem. Dus ik doe het gewoon weer. 0800-1121. Als je een antwoord weet, bijvoorbeeld op de vraag van de huip. Die, ja, die komt zelfs nog uit het eerste uur, die vraag. Waarom word je niet wakker van je eigen gesnurk? Waarom slaap je door je eigen gesnurk heen? Dat is een vraag die nog open staat. Um, Oscar wil heel graag weten uh, wie de trucs maakt van uh, illusionist David Copperfield. Erik wil weten of een vegetarische slager wel slager genoemd mag worden. En ik vroeg me meteen af: is slager een vrij beroep? Mag je jezelf slager noemen zodra je bittenballen of in, uh, in dit geval van bonen gefabriceerde worstjes gaat uh, verkopen? Mag je dan slager op je winkel zetten? Mag dat? Uh, Ria wil weten wat het verschil is tussen een symfonieorkest... en een filharmonisch orkest, orkest. En ik weet dat die vraag al eens aan de orde is geweest. Dus er moet toch iemand zijn die het antwoord wel onthouden heeft. Of ja, natuurlijk gewoon een kenner op het gebied van uh, prachtige muziek. 0800-1121. Annette en haar vriendin zijn op zoek naar een betrouwbare leuke man in de buurt van Leidschendam. Dus als iemand nog adviezen heeft voor Annette, ze zijn, uh, zij en haar vriendin zijn 26 en 24 jaar oud. Bellen mag naar 0800-1121, maar mailen mag ook naar omroepmax.nl met foto alsjeblieft. Albert wil weten waarom men zo lang onderweg is naar het ruimtestation ISS... want het duurt geloof ik twee, drie dagen voordat je daar bent. Hij denkt, kan dat nou niet sneller met de hedendaagse techniek? Nou, blijkbaar niet, want dan zouden ze er niet zo lang over doen. Maar waarom is dat? 0800 1121. En uh, de vraag, even kijken... Oh ja, waarom wielrenners altijd omkijken als ze over de finish gaan? En Ben wil weten waarom een minister die liegt nog steeds kan functioneren. Dus waarom daar geen sancties op zijn. En Wim wil weten waarom er niet meer aandacht is voor radioprogramma's... en dan specifiek dit radioprogramma in de televisiegids. 0800-1121 of omroepmax.nl of twitteren naar Apenstaartje Nachtzuster. Ben ik nu te laat? Nee, ik heb nog zes seconden om te zeggen... dat om vier over vier altijd de disco uh, wordt gedraaid op Radio 1... bij nachtzuster van Max. En in dit geval is dat Veronica Unlimited. Oeh, net op tijd zeg. Jutje. wat kan kind het of dance is this? Lekker hoor, een disco momentje zoals gebruikelijk rond deze tijd op Radio 1. Sorry als je net in slaap was gevallen, maar heel erg is het niet, want we hebben nog twee uur nachtsussen te gaan en daar ben je dan mooi weer wakker voor geworden. Samen met Vronica Unlimited en What Kind of Dance is dit? Is dit was dat? Uh, meneer van der Wal. Ja, hallo. Ik uh, heb al eens een keertje eerder opgebeld en het over mijn passie voor het Koningshuis. Dat was vanavond ook bij Casaluna, of niet? Uh, onder andere. Ach, maar was jij degene die met de oranje sjaal met, het, met de gouden koets is meegerend? Ja, dat klopt. Ach. Maar dat wilde ik nu niet zijn, ik wil er nog wel iets over vertellen, als ja, ik wel. Of mag. Ja. Uh, maar dat, dat was niet van voor ik belde. Het heeft wel met het Koningshuis te maken. Waar ik maar ik dacht wel, want ik zat. Nee, sorry hoor. Ja, ik weet dat jij ook al helemaal in je hoofd hebt wat je wilt vertellen. Maar ha, ik stel de vragen. Nee, ik zat namelijk te luisteren naar Casaluna... waarin je vertelde dat je in een wit pak. in een speciaal bedrukte trui. met een uh, oranje sjaal. Uh, langs de kant stond. De, de Gouden Koets kwam voorbij. en je denkt: ik ren een stukje mee. En nou. Nee, want ik had een vraag. De koningin die keek jou aan, vertelde je uh, bij Casaluna. En toen dacht ik... Ja, maar zij denkt natuurlijk... Er gaat weer iemand met een vaccinelichtje gooien of zo. Nee, plaats je het in het verkeerd... Uh, ja, en dat vaccinisme. is jammer, maar ik dacht het wel. Ik ja, dacht wel, van, zou zij niet nou ook? niet een de moment denken van... Oh, wat doet hij? Nee, dan, dan verdraait u helemaal uh, de boodschap die ik bij Casaluna verteld heb. Ja. Het is namelijk, nou, dat is helemaal niet, uh, niet zo. Zo heb ik het helemaal niet overgebracht. Dat was ook helemaal mijn bedoeling niet. Nee. En dan verdraait ze gewoon mijn actie uh, dat ik naar Prinsjesdag ga. Uh, nee, maar dat verdraai ik niet. Maar dat dacht ik gewoon. Nee, dat, is, uh, dat denkt je dan verkeerd. Ja, vertel. Het is, is gewoon, ik ben uh, 58, ja. en al 35 jaar naar Prinsjesdag toe. Ik sta al 35 jaar bij het lange voorhoud in een plantsoen te zwaaien naar de koninklijke stoet. Nee, maar dat is prachtig. Ik vind en het hartstikke die... leuk. Oh. En ik vond het ook een prachtig sympathiek verhaal. Alleen ik dacht. Nee, maar er is iets bijzonders gebeurd uh, ja. eergisteren. Toen de gouden koets er dus aankwam, hm. keek de koningin één keer mijn kant op. Maar toen besloot ik om met mijn prachtige sjaal die ik mee had genomen. om langs de gouden koets met de stoet mee te rennen. Dus ik heb bijna een verslaggever omver gelopen. Ja, want dit het vond ik een... ook zo mooi. Er en... was een verslaggever die tegen jou zei, opzij. En toen zei je, ga zelf maar opzij, heb je hem gewoon opzij gediend. Nou, in ieder geval, ik het mooi. kon vergelopen, maar ik ben heel hard <laughs> met die koets meegerend. En toen heb ik met mijn grote oranje sjaal, met mijn prachtige outfit, ik had een hoed op met een oranje lint om, heb ik de koningin dus toegejuicht, totdat ik gestuit op een groot drang dat ik niet meer verder kon. Maar wat er gebeurde er nou? De koningin keek echt, die zat aan de rechterkant van de koets. En de prins zat tegenover haar. En de koningin keek echt zo opzij. Wat is dit nu? En Ze knikte zo minzaam Maar nou doe je wel voorzichtig. Zo niet, <laughs> zo. Houd die naam ze aan. En dat duurde dus twee ja. minuten. Lang duurt het niet. Maar dat vond ik wel bijzonder. Nee, dat maar dat is het De ook. enige die daar naartoe ging natuurlijk. Ik heb een enige dag gehad, Ferre. Maar ik vond het wel bijzonder. Het duurde maar heel kort. Maar volgens mij heeft ze me wel gezien. Ja. Ja. Dus ik heb het met bedoeling gedaan om de koningin echt... Uh, Echt toe te juichen, zeg maar. Nee, dat hoorde je ook heel duidelijk eraan af, hoor. Dat is absoluut niet... En ik had dat prachtig verkleed. Iedereen heeft ook, ook gewone mensen dat gemaakt. Ik heb ook jonge Flemmingst ontmoet. Ja. Maar ik, ik ben wel eigenlijk nu met een andere vraag. Ja, nou toe maar. Want uh, ik, we kunnen er uren over praten. Tenminste, ik. Nou, het is namelijk Vertel. zo. Ik ja. heb namelijk me erg verdiept in het uh, functioneren van het Koningshuis. Van het staatshoofd. En ja. de geschiedenis van ons oranje huis. Ja. Nu is er iets uh, heel raars gebeurd. Ik, mij, ja, ik heb ongeveer drie kwartier moeten wachten voordat ik er doorheen kwam. Dus ja, je hebt ik heb een beetje een, een droog rond, dat klaar. begrijp ik. Ja. Dus ja. Ik was iets nerveus, maar goed, ik wil het even goed vertellen. Ja. Ik heb me eigenlijk uh, erg verbaasd over het volgende feit... en daar ben ik een beetje verontwaardigd over... dat uh, de koningin na dertig jaar regeren ja. um, in de situatie gebracht is... dat de Tweede Kamer heeft besloten dat we de kabinetsformatie niet meer mag doen. Ja. Ja, ik stak even mijn sigaret op. Maar wat gebeurt ja, er nu? Fijn dat je er verslag van doet. Ja. Het is een beetje oneerbiedig eh, tegenover ons staatshoofd. Het dus hoort eraan dat bij de rechten van ons staatshoofd ook de kabinetsformatie te doen. Net zoals allerlei andere dingen zoals de wetten ondertekenen, staatstoeken afleggen en nog veel meer dingen. Ja. Want het is hetzelfde als u een baan heeft en er wordt morgen tegen u gezegd u mag uh, nachtzuster niet meer doen of zo. Ja, dat is toch niks verbazingwekkend. Maar... Ja. of op de redactiekamer dat ze wat, wat, wat administratief werk doen. Ja, wat, nou, wat je ook niet moet onderschatten, maar begrijp, begrijp ik je ook punt. Niet ja. Nog iets anders. De koningin uh, kwam terug van een staatsbezoek, heb ik begrepen. En net op het moment dat de koningin een beetje bijkwam van uh, de situatie rondom haar zoon, uh, heeft de Tweede kamer even besloten dat ze de kabinetsformatie niet meer mag doen. Ja. Ik vind het eigenlijk erg onbeleefd tegen ons uh, staatshoofd, dat ze na 30 jaar ervaring, op het hoogtepunt van haar roem eigenlijk. Ja. Uh, zomaar dat de Tweede Kamer dat van besloten heeft. Nou, wat, wat erger is, Willem-Alexander, die leeft daar naartoe. Die heeft, uh, uh, wat is het, 43 jaar ongeveer... Uh, heeft hij opleiding gekregen om dat te kunnen gaan doen. En dan mag hij dat dus ook niet meer Nee, doen. die gaat maar dat straks de... gewoon nooit meemaken. En als het de koningin zou zijn, dan zou ik dan denken... oh, dan ga ik ook niet op het bordes staan... Want uh, een kennis van mij zei, als ik de koningin zou zijn... zou ik dan denken, jullie willen het toch zelf uitzoeken? En, uh, en dat zou ook ondenkbaar zijn onder koning Juliana... dat ze tegen haar zouden hebben gezegd... nou majesteit, u mag geen kabinetsformatie meer doen. Maar wat is je vraag? Nou, mijn vraag is of er eigenlijk meer koningsgezinde Nederlanders zijn... die nog wakker zijn, die er eigenlijk ook vinden... dat het besluit gewoon weer moet teruggedraaid worden. Omdat het bij een van de rechten van het koningschap hoort... om ook uh, uh, zich uh, te verdiepen in de problemen van het land. De koningin legt werkbezoeken af, legt werkbezoeken af... verdiept zich in de maatschappelijke problemen. Hij uh, heeft ook een symboolfunctie voor ons land. Ondertekent ook de wetten. kan ministers aansporen en allerlei andere dingen... En het is dus zo, ze moet eigenlijk ook wel doen wat de ministers willen. Maar heeft zelf ook een beetje invloed. Daar hebben we ook een koningin voor. Maar misschien vindt ze het zelf wel helemaal niet erg. Nou, Denkt denk ze dat, dat geëmmer iedere keer? Nou, ik denk ook wel dat het uh, zo is. Uh, Straks mag de koningin ook niet meer in de regering zitten. Mag ze de Raad van State niet meer voorzitten. En worden er nog meer dingen van afgepakt. Kijk, ik vind. Um, uh, dat is gewoon, uh, ik ben dus zo'n grote Oranje fan en ik heb me zo verdiept in het geschiedenis van het Oranje Huis dat ik uh, er uh, heel erg verbaasd over ben. Ja. En ik zou eigenlijk wel eens vinden als meer staatsrecht uh, op de hoogte, mensen die zijn van het staatsrecht op de hoogte zijn, dat die eigenlijk vinden dat ja, uh, dat het ook eigenlijk gewoon niet kan... En elke keer als ik naar het nieuws kijk en ik uh, uh, hoor het geplutsel van meneer Kamp en dan meneer Bos... en dat die even onderling mogen regelen wie de minister wordt. Ja, in ouderwetsbezin zijn de ministers dienaren van de kroon. Maar goed, dat is misschien dan een beetje ouderwets. Maar de koningin mag dan nog wel de minister beëdigen. Maar dan wordt het een soort ceremonieel gedoe. En dan uh, heeft het eigenlijk niet veel nut meer. Dat is een en de koning. Nou. En, en, nou, dat zou ik ook weer niet onderschatten, want jij weet ook wel dat ze nog heel veel meer functies... Maar ik, je vraag is duidelijk. Ik ga op zoek naar een antwoord als mensen erover willen bellen. Andere koningsgezinde Nederlanders die nog, uh, die nog wakker zijn. En Misschien dat ze die ook vinden dat het gewoon weer aan de koningin moet worden teruggegeven. En dat ze dus uh, niet aan de... de... Uh, uh, de poten van de troon mogen zagen om het zo maar Ja, maar, te maar in noemen, principe de... moeten we er toch van uitgaan... dat de Tweede Kamer een weerspiegeling van de samenleving is. Dus als die beslissing wordt gemaakt, dan moeten we er toch vanuit gaan dat het een beslissing is waar de meerderheid van de Nederlandse bevolking achter staat. Ja, maar je kunt... Uh, ik, in mijn opinie is het dus, los van de mogelijkheden... in mijn opinie is het zo dat uh, uh, de koningin uh, is, is uh, uh, beëdigd... En, en die is het staatshoofd. En, die, en, en heel kort even, ABC, die heeft een aantal rechten en een aantal plichten. En uh, ze verdedigt ons land, dat heeft ze, ze, ze bewaart de veiligheid van ons land, daar heeft ze het leger voor. En, uh, ze, ze, ze ja, het nee, maar het uit. spijt me, Maar we, we gaan. want ik krijg weer mopperende mensen die een uur moeten wachten. Je, je, torns, je punt is duidelijk. Ja, je punt is duidelijk. Je punt is duidelijk. Volgens mij is je punt wel duidelijk. Ik denk dat je punt... Dank je wel. Ja. Goedenacht, 0800 1121 Harry. Dag, Astrid. Hallo, Harry. Dag. Dag. Hoe is het met u? Nou, op zich wel goed. Wat kan ik voor je doen? Ik heb twee dingetjes. Oh. Uh, op de eerste plaats, ik ben de, een bofkont geweest... dat ik jouw foto in de makschip heb gezien. Ach, nou, dat was mijn een foto. Nou. <laughs> nou, nou, nou, jonge dame... Niet zo klein over je doen, hè? Nou, het was, het, laten we het zo zeggen. Ik had net een kindje gekregen toen die foto gemaakt werd. Nou, dan zou je niet zijn op die foto. Nou, poeh. Je nou. zag er goed uit. Dank je wel. Ja. Ja. En de tweede is... Uh, ik heb denk ik een verklaring voor die streekgenoot van mij... die vroeg over die wielrenners. Oh, mooi, ja. Um, dat met die oogtjes, met die schelpjes, dat is nog niet zo lang, hè? Oh. Ja, ik ben er niet zo in thuis, Het dat wielrennen. Ja, ik denk dat het een macht ter gewoonte is... van voor die tijd dat de, dat de wielrenners steeds omkeken. Dat het oh. gewoon een macht ter gewoonte is. Dat het altijd zo is geweest. En dat ze dan ja, ergens in, in hun hoofd zit vastgebakken van... ja, ik moet toch nog eens even opkijken. Ja, ja, ja. ja. ja dat, je, dat je dat zo gewend bent. dat je nog steeds... ja, En je weet het ook niet, hè. De techniek kan natuurlijk altijd een keertje ernaast zitten. Dat ook, dat ook. Maar dat was mijn gevoel hierover. Ja, nou, dat is, uh, is duidelijk. Ik zou zeggen, um, nou ja, misschien dat er nog iemand een toevoeging heeft, dat mag ook. Maar aan de andere kant uh, ga ik hem ook gewoon uh, wegstrepen. Oké. Okay. Ja, nou, da dankjewel. Uh, en daarom wil ik ook heel kort van stof zijn. Kijk, dat is nog eens vriendelijk, want dan kan ik ook nog eens een muziekje draaien. En dan kunnen ze nog veel mensen met je bellen. Ah, dat is en nog de een zin. Hele fijne nacht nog, Astrid. Hetzelfde, Harry. En tot een volgende keer. Dag. Dag. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.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 Wait. Wait. De Bicycle Race van Queen was dat. 0800 1121. Kan nog steeds gebeld worden met nieuwe vragen, maar vooral met antwoorden. Want we willen natuurlijk alles mooi afronden, zo tegen zessen. Uh, even kijken, wie maakt de trucs van David Copperfield? Is een vraag die nog open staat. Uh, waarom word je niet wakker van je eigen gesnurk? Of eigenlijk, waarom wordt Huip niet wakker van zijn eigen gesnurk? 0800 1121. Waarom mag een vegetarische slager zichzelf slager noemen, terwijl die niet slacht. En Ria wil graag het verschil tussen een symfonieorkest en een filharmonisch orkest weten. Um, Annette zoekt leuke man in de buurt van Leiden. Albert wil weten waarom men zo lang is onderweg. Onderweg is naar uh, het ruimtestation ISS. En waarom wielrenners altijd omkijken, maar daar hoorden we dus net al iemand over die zei het is macht en gewoonte. Ben wil weten waarom een minister gewoon kan aanblijven als hij een keer liegt. Wim wil weten waarom er niet meer aandacht is voor radioprogramma's in televisiegidsen. Ik kreeg uh, via de chat zag ik dat de Afro-bode veel aandacht aan radio besteedt, dus misschien een goede tip voor Wim. En natuurlijk de Max-gidsen die eraan komt. En uh, meneer van der Wal, die spraken we zojuist, die is op zoek naar uh, mensen die het met hem eens zijn. Koningsgezinde Nederlanders die. Vind het, uh, dat de koningin weer over de kabinetsformatie moet gaan. 0800 1121. Peter. Ja, goedemorgen. Hallo. Hoi. Vorige uur had je Joyce aan de telefoon en nu ben ik aan de <lacht> Het gaat over de ISS, over die vraag van Albert. Ah, wat leuk. Want jij zat naast Joyce en jij was eigenlijk, wilde jij niet bellen. Maar deze keer dacht je van, nou ja, nu gaat het me toch te ver. Ja, precies. Dan even George, het antwoord geven. Ik nou de telefoon in mijn handen dus. Heel goed, Peter. Ja. Ja. Um, over de ISS. Nou. De, de ISS die hangt op zo'n 200, 300 kilometer boven de aarde. En uh, de, de, de astronauten worden gelanceerd vanuit, de, vanuit Rusland met een Soyuz. En uh, ja, die moeten als het ware een inhale race uh, maken uh, met de, met de, ten opzichte van de, van de ISS. Dus ze. Ja, ze starten als, als het ware dus in een soort binnenbaan... en moeten steeds verder naar buiten. En dan halen ze vanzelf de ISS in. En dat duurt uh, ongeveer een, een dag of twee... voordat ze langzaam maar zeker de ISS hebben ingehaald... vanuit ja. de binnenbaan, zeg maar. Ja, dat is de, het is me een keer uitgelegd inderdaad. En dan ja. is het natuurlijk niet gek dat het even duurt voordat ze daar zijn. Maar waarom kunnen ze niet sneller? Nou, als je het in één rechte lijn doet... dan ze de, de ISS mooi voorbij. Oh ja. O, vanwege de snelheid, natuurlijk. Oh ja. Ja, het is allemaal dus niet zo eenvoudig, natuurlijk. Ja. Sorry, wat zei je? Ja, het is natuurlijk niet alsof je uh, met je Fiat Panda eventjes naar het ISS rijdt. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee. En uh, ja, ze moeten uh, in eerste instantie maken ze eerst een gewone baan om de aarde, net zoals het ISS doet. Alleen ze maken steeds wijdere baan totdat ze op dezelfde hoogte van het ISS zijn. En dan hebben ze voldoende, zijn ze voldoende afgeremd ook, om ook heel langzaam te kunnen benaderen. Ja. En, en, en te koplopen te laten. Oh ja, want je moet ook niet denken dat je in volle snelheid eventjes aan een rem nee, nee, kunt gaan. Ja, nee, nou, hangen. Dat, daar, hebben ze, daar hebben ze natuurlijk wel remraketjes voor en stuurraketjes uh, die aan, uh, aan die Soyuz uh, vastzitten. Maar dat ze wel snelheid kunnen minderen. Maar ja, dat ze, ze, ze moeten wel een stuk, een stuk minder ja. op, op ongeveer dezelfde snelheid liggen als de ISS zelf. Ja. Nou, hartstikke goed, Peter. Fijn dat je een keer de telefoon ter hand hebt genomen. <laughs> Mooi zo. Doen we. <laughs> en een okay. aan Joyce, hè? Doen we. Zeker. Oké, okay, dankjewel. Bye. Dag. Ronald? Een heel goede nacht. Goeienacht, Ronald. Hoi. Hey. Uh, ik heb misschien wel een paar antwoorden. Ja. Uh, over die raket. Want er is uh, vorige maand of die maanden voor zijn die Russen. Uh, die zijn weer uh, naar de ISS geweest. Ja. En er is nog in het nieuws geweest dat uh, de Russen dat binnen een paar uur hebben gedaan. <laughs> ja. Het is allemaal leuk en aardig met het voorbijschieten en het aankoppelen. Maar ja, we hebben haast. Ja. Ik uh, begreep dat, het, uh, het was, was nog speciaal uh, in het nieuws uh, dat er, uh, de Russen uh, dat toch binnen een paar uur gedaan hebben. Oh, dan moeten we. De, ja, nou heeft Peter net opgehangen natuurlijk, maar dan ben ik wel benieuwd waarom de Russen het wel kunnen en uh, de andere naties weer niet. Ja, ik weet niet, misschien dat er minder geld ingestoken wordt door de andere naties. Ja, op, uh... het zal toch niet, dat zal toch niet zijn, geld? Ik weet het niet. Hmm. Nou, maar goed. Ja. Dat had ik begrepen van het nieuws. en Misschien en... moeten we bij de Russische op cursus. Ik, nog... ja. ik had nog wat over die slagen. Ja. Daar is een rechtszaak van geweest. Oh. Dat er bespong is ja. geweest uh, over het feit dat het een vegetarische slager zou zijn. Ja. En dat was uh, door de rechter bepaald dat dat geen uh, probleem is. Oké, okay. dus het is uh, wat dat betreft gewoon een vrij beroep. Als je jezelf slagen vindt, dan mag je jezelf slagen noemen. Ja, dat denk ik wel dan. Ja, ja. nou ja. Oké, okay, dankjewel Ronald. Ja, ik had ook nog één dingetje over het koningshuis. Ja. Uh, dat de koningin als het, het heel vervelend zou vinden als ze overal buitengesloten wordt. Naar mijn weten is de koningin degene die alle wetten ondertekent. Dus ik denk als zij er echt zo bezwaar tegen heeft uh, dat zij dat niet meer zou mogen doen dan is het misschien heel simpel om die wet toch niet te ondertekenen? Of? Ja, maar dat vraag ik me af. Ja, ze heeft het, het kan op zich wel, maar ik weet niet of dat nou haar positie ten goede komt... als zij dingen waar, waar zeg maar, iedereen volledig achter staat gaat afkeuren. Maar het zou ja, okay. wel kunnen, maar misschien dat ik... Het, het lijkt mij, weet je, ja, meneer Van der Wal die heeft zich al jaren verdiept in het Koningshuis. Ik, ik dan weer niet, maar het lijkt mij dat ze een hele verstandige vrouw is. Ja, oh, dat zal ik zeker niet dat onderkennen. Dat denk ik. Dus ik denk gewoon dat zij gedacht heeft, ja, nou weet je, dan, dan toch niet wat jullie willen? Wel, ja, maar goed, ik, ik heb precies, als de regering dan een statement maakt van, nou goed, we doen het allemaal uh, wel zelf, dat gaat een stuk sneller. Nou, als zij daar echt zo bezwaar tegen heeft, zal ze zelf dan toch ook een statement kunnen maken. Ik weet dat ze dan misschien ja. wat minder populair is, maar... Ja, misschien was dat het er gewoon niet waard. Nee, dat is Ja, maar ik... Ik denk wel dat ze daar enigszins toch wel nog wat in te bepalen heeft. Ja. Uh... Nee, er zit wat in. Dank je wel voor die toevoeging. Is goed. Goedendag, Ronald. Nog. Hetzelfde. Dag. Bart. Ja, goedenavond. Hallo. Of goedemorgen, wat je wil. Goedemorgen. Wat je, heb je al geslapen? Uh, ja, zeker. Wel heel kort. Ja. Ik ben een beetje de laatste maanden van kort, lang, kort, kort, lang. Dus oh, er zit ja. echt een ritme in. Dat is, uh, uh... Maar een leuke vraag. Jij hebt niet geslapen, denk ik? ik? Ja, ik doe altijd een tukje voordat ik hier naartoe ga. Ja, dat moet je wel. Ja, anders ik anders blijf ik niet bij de tijd tot zes uur. Nee, nee. Ik heb geen flauw idee hoe oud jij bent. Ik heb vroeger dit nee, programma ik wel ook gehoord. Niet. Ja. Toen zat ik in de verpleging. Ja. En dan uh, had ik nachtdienst, dus dan hoorde ik het wel. Maar ja. nu viel ik er ineens midden in. Ik zet uh, mijn cd weigerde met Queen. <laughs> en ik, ik, ik, ja. En jullie zitten clean op. Nou, helemaal goed. Ja, ik denk als je de cd het niet doet, dan heb je daar misschien behoefte aan. Ja, ja. weet je dat, hè? Ja, echt, Zo ik zit overal, overal bovenop. Boven, ja. ja, dat soort dingen hoor je wel vaker, denk ik. <laughs> maar? Uh, nou, ja, nou, maar... Uh, jij zit met een aantal dingen. En volgens mij vraag jij en mij of ik een oplossing heb voor bepaalde dingen nou, of niet. Nou, als jij dat bent, ja. kom maar door dan. Ja, kom maar door. Ja. ja. nou, weet je, dat koningshuis? dat is een heel interessant verhaal. Ik, ik denk dat een aantal antwoorden die jij hebt gekregen en zelf hebt gegeven... hebben heel veel met de werkelijkheid te maken. Oh, gelukkig. Ja, nou ja, het is toch simpel. Wij als volk vinden dat we een koningin nodig hebben. Uh, en zolang we dat vinden, blijft ze zitten. En als ze zelf vindt dat ze nodig is, blijft ze ook zitten. Of ze nou wel of niet handtekeningen zetten of ergens voor gevraagd wordt. Dat doet er allemaal niet toe. Nee. Het is een ceremoniële functie. Nou ja. 80, ja, sorry. Nee, het is een ceremoniële functie. Maar ze heeft toch ook wel een belangrijke stem in het kapitel gehad? Gehad? Ja. Die, die, die meneer die je eerder aan de lijn had, die er veel van af is... die had gelijk, Juliana, in haar tijd, die had echt een, uh, ja, een stem. Ja. En koningin Beatrix die is puur voor de ceremoniële functie aanwezig. Nou. En dat is een hele belangrijke... Nee, sorry, ik, ik, ik onderschat het niet. Mm. Het is een hele belangrijke functie. En als wij met de meerderheid van het volk zeggen, we houden het zo, dan houden hetzelfde. we het zo. En als ze zeggen, nou, die Alexander, dat wordt niks, die schaffen we af, zoals ze dat in Engeland uitstellen. Ja, dan maar niet, hè. Het lijkt mij ook wel leuk, hoor, koning, Alex koning, koning, koning Willem. Ja, koning Willem. Koning Willem, de... Ja. Wat wordt het, de Ach, de, ja, de, de zoveelste. Van. Ja, dat is toch leuk? Ja. Ik weet niet of hij, of hij leuk is. Ik, ik, Maxima stelt natuurlijk de show, dus hij moet verschrikkelijk zijn best... Nou, dat dacht ik wel, want je hebt dus... Je hebt Willem de Zwijger en Willem de dit Juist. en Willem de dat en Willem... Precies. Maar wij krijgen nu... Krijgen we, Willem uh, Pils. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat na Willem van Oranje krijgen we nu Willem van Maxima. Ja, ja precies. Willem en van Maxima. Nou, nou gaan we de verkeerde kant op, hè? Waarom? Maxima is een burgermeisje. Ah, Maxima is te gek. Ja, die is in de beeldvorming te gek. Ik, ik ja. snap wat jij bedoelt. Jij bent een vrouw en zo ervaar ja. jij dat ook. En ja. ik vind het ook wel een, een mooie vrouw om te zien, bijvoorbeeld. Ja. En, en het lijkt me een hele leuke moeder. Ja. Maar en het is geen geboren koningin. Absoluut niet. Vanavond. Ah, schijt toch bij een uit. Nee, me niet kwalijk, maar dan wordt het een politiek verhaal. Er is komt... niemand in Nederland, ja. behalve Jolante Cabau van Kasbergen die geschikter is als koningin. <laughs> <laughs> nou, misschien jij zelfs. Uh, nou, ik ken jou ik, niet. Ik ben niet geschikt als premier en ik ben nog ongeschikter nou, als koningin. Ja. Nee, wacht even. Als premier zou... Ik ken jou helemaal niet, hoor. maar nou, als ja. premier zou toch kunnen. Je hebt dit geantwoord, dus... Uh, ja, nou, nou ja, als, als, premier, als dat genoeg is... Je <laughs> moet ernstig kijken en lachen met Obama. En voor de... Weet je oh. wie dat goed zou kunnen, nu we het daar toch over hebben? Nou, Wat dacht je van meneer Pechvolp? Ja. ja dat ik... is een... Die heeft een ervaring... Ja. Die heeft het uiterlijk van een man. Als die bij Obama op bezoek komt, dan wordt het wat. Als, als Emiel Roemen dat zou moeten doen met zijn nee, grapjes... dat kan niet. Dat wordt niks. Nee. Emile is een soort uh, lachende boer met een mooi pak aan. En die heeft, uh, ja, die is niet, hij heeft het niet gered. Dat is niet van nee, niks. Ja, ik, kan natuurlijk, ik ben van Radio 1, dus ik ben volstrekt objectief. Maar. <laughs> Maar Pechtold met dat pret-hoofd, dat weet ik ook niet hoor. Nah, die zou denk ik ook prethof, hey? die zou naast Obama staan. van... Hey, kijk, mij nou eens hier naast Obama staan. Nee, nee denk ik niet. Nee, nee Pechtold oh. heeft zoveel ervaring. Hij is een... En hoe lang draait je al mee? Lang. Nou, dat bedoel ik. Ja, het, hij heeft wel, het, ik vind ook wel dat hij charisma heeft. Nou, dat bedoel ik. Hij ja. heeft het charisme van het hoofd... van iemand eh, die internationaal gezien... Uh, Bart, al gezag Bart een, ja. ik word tot de orde geroepen. Want ik zit weer, ja. te, ik zit weer te kwebbelen over koetjes en kalfjes... <laughs> terwijl dit is een programma ja. met vragen en antwoorden. Wat wilde okay. jij eigenlijk zeggen? Um, ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat heb ik geloof ik al wel gezegd. Hoewel, ja, er blijven natuurlijk altijd nog dingen over. Over de koningin. Ja, als wow, ik het goed ja, begrijp, dit kun dit jij nog uren doorpraten... Ik heb wel, maar ik heb ook wat beters te doen. Weet je, ik wil oh. even één seconde zeggen. Ik ga straks met vier ik ook. Oh ja, tuurlijk. Even uitrusten. Oh ja. Want ik heb een hele drukke tijd achter de rug. En ik heb hier ongeveer, nou, 24 kaarsjes branden. Ik heb het een beetje gezellig gemaakt. Ja. En ik hoor jou. En ik denk, nou, dan wordt het. Wordt toch, het toch even bellen. bellen. Ja, ja dat heb ik belt. ook wel weer. Nou, Het duurde even voordat ik er doorheen kwam. Maar toen ik er eenmaal in zat, toen ging het heel snel. Maar wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben uh, taxichauffeur oh, ja. in Amsterdam. Ja. Daar kan ik trouwens een boom over opzetten, dan zijn we nog drie uur bezig. Ja, maar doen we niet. Nee, maar, nee doen we niet. Mee. En ik, ik, in mijn vrije tijd, uh, ik zing. Oh. En ik ben de zoon van een dominee. Ja. En ik ben met iets bezig waarvan ik denk van... Goh, nou, dat zou wel eens iets kunnen betekenen. Dan ben je, bang, ben je preken op muziek aan het zetten. Zoiets. Oh, leuk. Ja. Al, uh, al rappend en ik ben 61 <laughs> en ik, ik gedraag me als een, ti een tienjarige of, of een twintigjarige. Ik verleid... Oh, ik heb anderhalf week geleden in uh, Marokko... Daar was ik uitgenodigd voor een traditioneel moslimhuwelijk. Ja, Bart, vragen ja. en antwoorden. Ja, Oké, okay. ja. nou, dit is een antwoord ja. op wat ik doe... Ja. Daar werd ik gevraagd door een twintigjarige of ik niet met haar in een bootje wilde. Oh, doe maar. En ik ben 61. Ja, ik ben bezig. serieus over aan het nadenken. Nou, als je nog naar het bootje gaat, dan hoor ik het wel. En mocht er ja, uh, materiaal beschikbaar komen, mail me even op Nachtzuster nachtzusterapenstaatjeomroep. Nee, nee, Max, ik ben niet aan het mailen. Ja. Dan is het wel in een blaadje of zo. Ja, maar als je, toch, als je met muziek bezig bent, dan moet je dat toch kunnen ja. sturen... Uh, ja, maar ik heb nog geen laptopje, want daar heb ik even geen geld voor. Dus oh, ja. nou, dan dan ik... regel je het tegen die tijd. Kom op. Oké, succes Bart. Veel plezier ja, op Schiermonikoog. Dank je wel, hoor. Doei. Goed programma, jij. Oh, gelukkig. Ja. Dag. Wim. Ja. Goed Hallo. Uh, morgen. Goedemorgen. Uh, even een uh, vraag over internet, alweer waarschijnlijk. Oh. Ik, uh, ik vraag me af, een, een bedrijf. ...wat uh, opgezocht wordt via Google of weet ik wat... en ...waar alle informatie over beschikbaar is. Zo'n bedrijf gaat failliet op een gegeven moment. Stel, ja. Als je dan weer op Google of andere zoekmachine dat bedrijf opzoekt... ...dan komt er een hele toevoeging bij van... ...ja, dat bedrijf is failliet gegaan dan en dan... ...en uh, dat hebben ze gedaan en uh, zo en zo. Dat is natuurlijk vervelend. Uh, ik vraag me af... Wanneer kan je ooit dat, uh, dat stempel kwijtraken? Hoe haal je dat eraf? Hoe moet je al die uh, zoekmachines gaan aanschrijven en zeggen ja, we willen nou dat uh, verhaal over dat faillissement of over die uh, weet ik wat? Dat willen we eraf hebben, want dat stoort ons in, uh, in onze herstart of in onze nieuwe aanpak? Hmm. Hoe, hoe kom je daar ooit van af? Ja. Want anders blijft het uh, jaar en dag erop staan. En het blijft dus altijd een negatief uh, imago of een uh, negatieve toevoeging. Nou, dat was mijn vraag. Ja, ik, ik zit even te denken. Want ik, ik, uh, uh, uh, uh, ik weet, je kunt op internet kun je, um, bepaalde informatie over jezelf blokkeren. Ik heb ja. dat nog nooit gedaan. Ik heb natuurlijk niks te verbergen. Maar ik nee, weet, ik weet nog dat ik ooit... <laughs> weet, ik, ik weet niet of het, of het in je genre zit, Wim. Maar we hebben ooit Franklin Brown en Maxime... als ik zeg ik uit mijn hoofd... naar het Songfestival gestuurd als Nederlands zijnde. Ja. ja. En toen kwam die Franklin Brown Die kwam in het nieuws. Want die was politieagent en die had iemand geslagen. Ik hou het even heel oppervlakkig. Ja, ja. En... Ooit voor een radioprogramma kwam dat verhaal weer aan de orde. En toen dacht ik, oh, dat moet ik even nazoeken, hoe dat nou precies zit. En ja. ik kon het nergens vinden. Uh -huh. Ik heb. En ik ben best handig wat dat betreft met internet. Maar ik heb echt toen, destijds, inmiddels uh, kun je er weer het een en ander over vinden, maar de, destijds alles afgezocht. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Kun je dus kun je een bepaald onderwerp? Helemaal van het internet verwijderen, of je naam of, of uh, een stukje van je verleden, kun je dat helemaal overal wissen. Ja. En dat, daar schijnen dus wat trucjes voor te zijn. Maar hoe het precies zit. dat nee, moet, nee, moeten nee, mensen nee. vooral even doorgeven als ze het weten via 0801121. Ga ik op zoek, Wim. Ja, want ik weet het niet. En uh, nou ja, het, het, het, het, het treft mij er zelf dan niet persoonlijk, maar het is. Uh, ik vroeg me dat gewoon af. Ik denk van ja, nou altijd die toevoeging erbij. Ja. Als ik die firma opzoek, ja, dan staat het erbij. Nou, dat wil ik. Dat zou ik er, dat zou ik er af willen hebben. Ja, maar ja, ik en zou dat, het ook als dat, ik uh, zaken ga doen met een bedrijf, zou ik het ook wel weer willen weten. Ja, maar dat kijk, er zijn natuurlijk, kijk, dan moet je heel erg diep gaan graven om te weten van wat is de reden en waarom ja. en. Ja, ja, ja. en uh, een tweede kans, en, kans is een tweede kans, zeg jij. Ja. ja. Nou, ik is de uh... Echt, uh, het is, laat ik zeggen, het is de, de oude kreet van Wee de Wolf die in een kwaad gerucht staat. Ja. Dat is dan uh, gewoon van toepassing. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk te gek. 0800-1121. Ik. ik ga op zoek naar een antwoord, Wim. Je wordt in ieder geval erg hard. hartelijk bedankt. En dan uh, een hele prettige voortzetting van dit programma. Hetzelfde, Wim. Oké, okay. bedankt. Dag. Dag. gewoon weer een single uitgebracht, die Franklin, afgelopen april kwam die uit. En uh, ja, dat er, op, Samen, dat wou ik eigenlijk uh, nog zeggen. Samen met uh, Maxine Weer. En uh, die heette, want daarom ging ik even twijfelen: Balsam voor het Hart. Ja, dat vind ik toch leuk. Geschreven door dezelfde schrijver die dit hitje schreef. De eerste keer, wat nog steeds een ontzettend leuk nummer blijft: 0800 1121. Kun je bellen met antwoorden op alle vragen die nog openstaan. En mailen mag ook naar nachtsuster.apenstaatjeomroepmax.nl. Normaal lees ik geen mail. Voor omdat ik dan de halve uitzending een beetje zit voor te lezen, terwijl ik liever de mensen zelf hoor vertellen. Want ja, jij weet het altijd beter dan ik. Maar dit is een mooi mailtje van Tommy. Ik ben een man van 26 jaar en het probleem van de twee meiden... die telkens weer de verkeerde jongens treffen... zit te diep om zomaar even in een paar zinnen te verklaren. Het is niet zo ingewikkeld als ze denken. En bij deze bied ik mijn uitgebreide kennis van de mannelijke natuur aan... om ze zowel te leren selecteren als te interesseren. Ik stel mezelf niet beschikbaar als daadwerkelijke kandidaat. Ik wil ze slechts helpen omdat ik een connoisseur ben van de liefde. Deze meiden zijn door de huidige staat van de romantiek het spoor bijster, wat begrijpelijk is, maar niet onoverkomelijk. Met een beetje correspondentie bijvoorbeeld over de mail kan ik ze verzekeren van een succes. Ik heb me jaren verdiept in de kunst van de aantrekkingskrachten en heb al vele vrouwen en meiden geholpen op eigen kracht een echte man te vinden. Ik vond het een prachtig mailtje, Tommy. Dank je wel. En uh, als de dames, Annette en haar vriendin... me nog even mailen op nachtzusterapenstaartje... omroepmax.nl, breng ik ze in contact met Tommy. En dan kan er een hoop moois uit ontstaan... als ik het zo lees. Ik krijg trouwens ook een, een hoop uh, mailtjes... wel um, in reactie op Annette. Maar ja, ik maak me dan toch weer een beetje zorgen. Zo is de, er zijn vooral veel mannen uit het buitenland. En um, uh, mannen die ietsje ouder zijn... die uh, reageren... Dus ik denk dat als Tommy eerst even kan helpen... dat um, de dames daar best wel mee geholpen kunnen zijn. Dus een mailtje deze kant op uh, zou handig zijn. Vink ik de vraag van Annette hierbij af. Um, Kojan. Ja. Goeienacht. Hallo, goedemorgen. goedemorgen. Uh, antwoord op de vraag van uh, Ben. Ja. Over liegende politici. Ja. Korte antwoord is... Uh, ieder volk krijgt de politici die het verdient. <laughs> ja. Ja, dat is het antwoord. Ja, eigenlijk ben ik, gewoon, ben ik het wat dat betreft wel een beetje met je eens. Wil je nog een lange antwoord? Ja, doe maar. Nou ja, kijk, we bepalen zelf... dat is het zelfreinigende mechanisme van de democratie... wat voor straf daarop staat op liegen. En als er zoveel mensen achter Rutte aanlopen terwijl die... Pinocchio-neus, zoals Ben zo mooi zei, blijft groeien, mm -hmm. dan uh, is dat onze straf uh, doordat wij stemmen op uh, Rutte. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen. Er zijn, de, de, er zijn politici. Ja, ja, precies. Er zijn ja. meer. De, de, we vinden nog maar eens een die niet af en toe nee, de waarheid zijn kant op draait. Precies, dat is het. Um. Uh, dat, als dat in de cultuur hangt, dat is daarom ook ja. in dat korte antwoord al verweven. Als wij met z'n allen vinden dat een politicus een gladde prater moet zijn, met die uitstraling... Hè, dan, dan kom je op dat uh, charisma wat al eerder aan de orde kwam rond uh, uh, Pechtold uh, en anderen. Als wij vinden dat zo iemand een gladde prater, uh, waarvan verder de inhoud uh, niet zo belangrijk is... want dat vind ik met Rutte heel erg het geval... Uh, hij is aardig. Uh, volgens mij moet hij vooral ook achter een bar gaan staan en heel veel mensen ontvangen. Nee, op een school. Wat hij, doet, hij, doet toch, hij geeft nog les op een school. Volgens mij doet hij dat heel leuk. Ja, laat hij dat soort dingen gaan doen. Maar ja, dat zijn toch de mensen, de leraren, docenten, dat zijn toch de ideale mensen om ook ons te vertegenwoordigen en ons, uh, uh, of de standpunten ja. te verwoorden. Ja, maar dus die, die mensen toch... willen vaak niet, want die worden niet gekozen omdat wij willen dat er zo'n gladde prater aan, uh, aan het roer staat. Nou ja, we trappen er te makkelijk in misschien. Ja, ja, dat is omdat mensen niet verder kijken dan de oppervlakte. Ja. Dat, is precies, dat is precies de kern. Maar ik vind zelf ook wel een beetje... Het is zo'n weerwar van informatie geworden en van uitspraken. En het, is steeds, het wordt steeds meer gewoonte van politici... om te zeggen wat mensen willen horen in plaats van ja. Uh, uh, ja. wat ze echt vinden. Ja. Maar, maar, dan, ja, maar dan komt... Uh... Dat is weer inherent aan ons systeem. Want als, ja. als een politicus echt gaat roepen wat hij echt, echt, echt, echt vindt... Nee, maar die zou, die zou heel ver kunnen komen. Die zou heel ver kunnen komen. Ja, die zou echt heel ver het kunnen komen. Het hangt er vanaf wat hij vindt. Nou ja, nee, maar kijk, ja. oh, je hebt niks te verliezen. Dat is het mooie. Als je de waarheid vertelt, dan heb je niks te verliezen. En dan krijg je ook de kiezers die, die dat aanvoelen, zien en in meegaan. Mm -hmm. En daarmee kun je een heel nieuw mechanisme in werking brengen. Politici die gewoon zeggen, eerlijk zeggen... Uh, niet zoals Rutte uh, dan allerlei Gouden Bergen belooft met premies voor welwerkende en dus straf voor niet werkende. Nee, maar dat is ook zo'n zo misvatting. Het is. Uh, en uh, nee, daar zijn ze misschien ook niet duidelijk genoeg in, maar het is wat die politici um, uh, uh, beloven, nee, wat politici zeggen in zo'n campagne, mm -hmm. dat is altijd wat zij graag willen. Ja, ja, nee. Maar dan komen ze in ons systeem. Kijk, VVD moet mensen... nu gaan samenwerken met PvdA. Ze zullen toch allebei een paar onderdelen van wat ze heel graag willen met de samenleving moeten laten vallen. Omdat ze anders niet kunnen samenwerken met die andere ja. grote partij. Dat, dat, dat kun je erbij zeggen. Dat kun je er gewoon bij zeggen. Je ja. kunt zeggen van, als wij genoeg uh, kiezers achter ons krijgen, gaan we dit doen. Ja. Ga er maar vanuit uh, dat, dat, dat het niet, niet helemaal lukt. lukt. Ja, dan ik weet niet het... hoeveel mensen dan ja. nog op zijn stemmen hoor, Corjan. Ik weet niet of dat helpt. Nou, dat is wel de enige manier om het, om het eerlijk te spelen. Ja. Dus dat zou eens een keer geprobeerd moeten worden. Maar moet dan moet iedereen in... het eerlijk gaan spelen. Nee, maar, maar iets anders. Die, ja. Rutte, Rutte uh, liegt glashard. Tenminste, het is geen leugen. Het is een halve waarheid. Hij zegt dat uh, de eigen, het eigen risico niet omhoog gaat. Mm -hmm. Dan uh, is Roemer die raakt van zijn stuk <laughs> en dat wordt afgestroefd. Dat wordt omdat hij schrikt. Roemer schrikt van een, een, een, een uitspraak een, glibberig, een glibberig ja. die is zo van zijn stuk in al zijn eerlijkheid dat hij denkt van, wow, wat krijgen we nu? Wat, wat moet ik hiermee? En dan wordt Roemer gestraft door de kiezers... omdat hij van zijn stuk raakt, want die ja. houden meer van een gladde praten. Ja, maar van, in, volgens jouw theorie... zouden we dus met z'n allen op Roemer gestemd moeten hebben. Ja, nou, dat, uh, ik, ik zou eerder dan op Roemer stemmen... omdat hij juist zo eerlijk is en ja, maar... weer raakt van een leugen. Ja, maar ja... Ja. Zo werkt het dus niet. Nee, maar dan, dan krijg je dus dat het volk de politici krijgt die het verdienen. Maar dan, dan moeten we daar weer niet over moppen. Dan moeten we zeggen: zo'n zo spel, daar houden we van. Ja. Nou, het blijf, ik blijf het ingewikkeld vinden. Ja, dat is het ook, want ja. het gaat om de menselijke natuur. Ja. Dank je Corjan. Graag gedaan. Goeienacht. ochtend. <laughs> Mark. Hi. Hallo. Met uh, Mark. Ja, ik heb een hele tijd gewacht dus ik moet even over, erop in. We, waar belde je ook alweer over? Ja, over de over de verandering van het digitale royaalpakket. Dat de Spirit 24 eraf is gegaan. Dat ik me ja. af. Of dat of dat niet, ik snap dat het bezuinigd moet worden, Ik heb er ook alle begrip voor, maar je hebt bij de, uh, digitale televisie heb je heel veel carousel uh, uitzendingen. Ja. Dat zijn dus veel herhalingen. En dan kan je toch dat meer samenvoegen. Dat dus zeg maar het op Cultura wordt uitgezonden, of op best, best 24 voor ja, je. Ja, maar ja. Weet je. Wel? Dus ik vind het wel jammer dat. Uh, weet je, wel, dan, dan kan je het een beetje comprimeren. Dan is het minder. Uh, weet je, wel, dan, dan bezuinig je toch, terwijl het toch uh, uitgezonden blijft. Maar jouw vraag is dus eigenlijk. Waarom kunnen digitale kanalen niet meer samenwerken. in plaats van de hele tijd herhalingen uit te zenden? Ja, bedoel, dan, dan maak je van een noot een deugd, dan zeg je gewoon van. Uh, van uh, ja, we, we, we verspreiden dat over die andere kanalen. want Spirit 24, 24 is nu alleen via internet uh, ja. te, te beluisteren. En dat vind ik gewoon echt best wel jammer. Ja. Ja. En uh, ja, ik vroeg me dat gewoon af. Ik had nog iets te, te zeggen over de, de slager. Ja. Um, het gaat er namelijk om, gisteren is die uitzending geweest. ja um, dat, um, En die man heeft keurig die andere meneer het woord gestaan. Ja. Die zei gewoon, het gaat erom dat uh, die mensen die... Uh, vegetarisch mensen niet, hoe zeg je dat nou, niet tegen vlees zijn, maar tegen het dierenleed. Ja. Dus daarom, en dan zegt hij van kan ik wel een ander woord geven voor dat vlees, maar dat, dat snappen mensen niet als ze het in de schap zien liggen. Dus ik vond het eigenlijk wel logisch en het is ook heel duidelijk vegetarisch vlees ja. en wat die andere beller ook zijn. Um, dus in die zin uh, vind ik het nog niet zo raar. Want het gaat erom. Dus tegen het is uh, niet tegen het vlees op zich, maar tegen het dierenleed. Dus in ja. die zin uh, vond ik het juist wel heel nobel. En het ook heel duidelijk dat het om vegetarisch mee gaat. Ja. Ja, ik, het blijft bij mij. Weet je, uh, je noemt jezelf geen schoenmaker als je geen schoenen maakt. Dus waarom noem je jezelf wel slager als je niet slacht? Ja, maar wat die man dus zei, korterweg was het geloof ik. Die zei, ja, dan, dan noem je ander woord. En dan, uh, ja, dat is dus een, dan een ander product. Dat heeft dan ja. een nieuwe naam. Dat kan je bijna niet... Uh, ...zo in de markt zetten als vlees. Nee, uh, ja, daar zit dat, wel wat dat in. Dat is heel lastig. Ja. En de, van de rechter mochten dus ook... Maar ja, dat was voor mijn voeten weggemaakt. Ik ja. had nog een ander klein deentje ja. over die uh, truc. Ja. Ik meen dat Hans Klok uh, die truc met die zweeftoestand door, door de lucht heeft gekocht... ...van ook een andere bekende duo, ben ik even kwijt. Ach, hoe heet maar, het? Ik zie ze zo me met die tijgers. Ja, die bedoel ik. Ja, ik heb um... ook keer met een servies in mijn hoofd, maar dat doe nou, ik het niet. Maar die maar ene op... van me, die ene was door de tijger ook aangevallen een tijdje ja, die geleden. Oh, Ach, hoe heten ze nou? Je hoeft, niet meer, je hoeft niet meer te raden wat hij zei. Siegfried en Roy. Ja, precies. Ja, Zouden ze goed, van nou. die hebben gekocht? Maar ja, er zijn van die, die trukken bedenkers, hè. Die hebben dan zo'n loods met allemaal de meest fantastische... Uh, ja, armduur. duur. En ik dacht aan ja. Hans Klok het inderdaad gekocht had met dat zweven. En proberen mensen natuurlijk te vragen op de radio. Natuurlijk zegt hij dan, ik zeg het niet. Dat moet je ook helemaal niet willen, want dan is de hele illusie weg. Ja. Maar, uh, maar we hebben het over David Copperfield, hè? Ja, maar ik, volgens mij had... had Hans Truk dus, uh, Hans, <laughs> Hans Truuk. Hans, Hans, Hans Truuk had dezelfde klok. Ja, zo is het. Sorry, dat vind ik dan weer grappig. Nee, ja, Hans ja. Klok. Oké, okay. ja, nee, dat... Nee, ik uh, dacht dat het van de duo was, maar misschien is het inderdaad van Copperfield dat zweven, ja, het Ja, is... maar hoe zou het zijn met die ene die door die tijger? Want die was echt oh, nee, helemaal, die was, was helemaal in stukjes. Ja, maar die treden die dan, dan niet maar... meer op, denk ik. Nee, die, ja, ik heb er een keer een uitzending over gezien. Dat moet je terug kunnen vinden, denk ik, ergens. Pinten, ja. uh, dat, dat, dat, ik schreven, dat ze nog wel, geloof ik, met elkaar omgingen, maar niet meer werkt. En volgens mij was, het kan er wel op een casa Luna zijn geweest. Echt een heel op, fijn programma, trouwens. Ja, ja. Dat is iets van dat de collega's, maar dat, maar dat mag best. Oh, ja, nee, maar ik vind het is een publieke omroep, dus ik vind dat dat moet kunnen. Ja, ja, dat is, ja. ja, dat is ook wel weer zo. Ach. Even kijken hoor, want ik, ik zoek het meteen even op. Want ik, ik vond het zo heftig toen. Dat die toch door de, dat maakte het meteen wel allemaal veel gevaarlijker nog weer. Even kijken. Um, oh, dat vind ik ook zo schattig. Ja, schattig is misschien het woord niet. <lacht> maar er staat er dus nu... Er staat er, even kijken hoor. Er staat dus op Wikipedia... Staat dus, Sinds 2006 kan Roy weer lopen en spreken... Al moet hij daarbij nog wel worden geholpen door Siegfried. <lacht> ja, dit is toch heel schattig. Dat ze, dat, is dus, dat, dat, ze, dat ze waren samen illusionisten. En nu zijn ze ook nog steeds samen als ze gewoon gelopen en gepraat moet worden. Ja, dat is, wel dat is wel gaaf, de ja. beste truc die dat er is. Dat is ook gewoon diepe vriendschap hebben. Ja, Maar is het niet een stel ook? Even kijken hoor, of ik dat terug kan vinden. Ja, dat weet ik niet exact. Even kijken. Maar is het wel zeker dat die zweefdruk van, uh, van Copperfield is? Daar weet ik veel te weinig van. Ja, de, de, de, de, van de, de, de kan, die zweefdruk want ik kan me best voorstellen dat Koppenfield zweeft. Toch? Ja, zo'n zo zweefdruk door, door de, de lucht, dat bestaat wel, ja. Waarom staat er nou ik, nergens of ze een stelletje zijn? Dat is toch hele relevante informatie? Mm. Uh -huh. Ik zal nog ondertussen in de pauze <laughs> even het nummer, zal ik nog oh, even het nummer een paar keer noemen. Oh, noem 000, jij even 100, het nummer? 1, 1, 2, 1. Irene 0801121. Luister je, Irene 0801121. Dat kun jij namelijk als werknemer nooit maken, dat soort dingen. Ik vind het heel grappig dat die mevrouw zo reageerde. Ik luister ook veel radio. Nee, radio. dit is helemaal niet grappig. Ik begrijp het volledig, die irritatie. En ik krijg daar ook vaak mailtjes over. Ik ben er gewoon doof voor geworden. Dat ja. maakt me helemaal niks uit, omdat ik veel radio luister. Net als voor je eigen je je gesnurk. Voor afsluiting. Hey, je moet dit echt even horen, Mark. Dit moet je echt horen wat ik nu lees. Siegfried en Roy zijn bevriend met Bassie en Adriaan. <lacht> dat het he? staat hier. Krap. Beide duo's raakten bevriend met elkaar in de jaren zestig... toen Bas en Aad van Toorn nog optraden als de Crocsons. Ja, dat was echt... De, ja. <lacht> Voor de serie Bassie en Adriaan en de reis vol verrassingen... mocht het duo dan ook in het huis en de tuin van Siegfried en Roy filmen. Nou, is dat niet mooi? Ja, dat ja maar daar mooi. hebben Basie en Adriaan hebben weer mot met elkaar. Dat had ik begrepen. Maar nee, dat, dat is al lang alweer goed. Nou, dat is wel maar weer dat zijn vijf, gewoon... Door. Ik heb ze allebei los van elkaar wel eens gesproken. En dat zijn gewoon lastige mannen. Maar En Bassi is wel geweldig. Oké. Okay. Dat is echt een leuke man, Basie. Nou, even kijken hoor. Ja, verder, Ik kan verder... Ook uh, geen chocolade maken. Maar, uh, nou, over had... de politiek wil ook nog een klein dingetje zeggen. Die ja. uh, man van het CDA die ging zelfs Danny Christie aan uh, nadoen op de televisie. Als je dat soort niveau uh, normaal vindt op de Nederlandse nou, televisie. Nou, ja, maar politiek. hij zei gewoon... Hij zei, wij zijn twee vrienden. Ja, kom op. En als je die, lachen, die zin eenmaal gezegd hebt, dan kun je niet meer terug. Nee, nou, als je zegt, wij wel, zijn ja. twee vrienden... dan komen er automatisch marcipulamisch bij kijken... en dan kun je gewoon niet meer... Um... Dat is het eindzoek. Ja, ik moest er wel om lachen, maar ik denk nou ja. ja. He he, nou, um, ik heb nog 30 seconden. Misschien kun jij het nummer nog een keer noemen. 0800-1121. <laughs> Dank je wel, Mark. Irene, 0800 -1 -1 -1. Ja, Irene ja. weet het wel. Maar die mensen die antwoord moeten geven op de vraag... Um, uh, bijvoorbeeld uh, de vraag waarom je niet wakker wordt van je eigen gesnurk... Of inderdaad, wie de truc gemaakt heeft van David Copperfield... waar je zo'n truc kunt kopen, die moeten het weten. Nog één keer, Mark, snel. 0800-1121. Hartstikke goed. 0800-1121. Uh,